De ESB ging in 2009 failliet. Het onderzoek bleek dat de bank slecht werd geleid, maar ook dat het toezicht tekort schoot. Uit de Tweede Kamer komen kritische reacties op het nieuws over een mogelijke nieuwe naheffing uit Brussel. De SP vindt het te gek voor woorden dat Nederland mogelijk weer 200 miljoen euro moet afdragen. De partij wil eerst duidelijk hebben hoe de berekening tot stand is gekomen. Volgens het CDA worden de Nederlandse statistieken steeds naar boven bijgesteld en die van andere landen niet. D66 spreekt van een chaotisch proces met steeds weer herberekeningen en naheffingen. De Franse regering schrapt meer dan de helft van de geplande bezuinigingen op personeel bij Defensie. De Fransen vinden de terroristische dreiging te groot... na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt in Parijs. De Fransen lijken met de koerswijziging tegemoet te komen aan de wensen van de NAVO en de VS... om meer geld uit te geven aan Defensie. Ook Nederland geeft de komende jaren meer uit dan het leger na decennia van bezuinigingen.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 Het weer, vanuit het westen toenemende bewolking en kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Er staat een stevige zuidwestelijke wind. Vanavond trekt een gebied met buien over. Morgen wat meer zon, maar ook buien met mogelijk onweer. En dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file op de 13 vanuit Den Haag naar Rotterdam na een ongeluk tussen Delft en een Rode rijst 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lee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 Wat heeft u eigenlijk? Wat heb ik, vroeg hij. Kik dat, mijn arm is verbrijzeld, je gek. Ik lig hier al drie weken, dan moet ik nog drie maanden revalideren. Ze hebben twee pennen erin gedaan en een plot. Een eindige plot. Ja, ik probeer televisie te kijken, nou kan ik zien, die kleine letters. Ik zeg, zuster, mag ik andere TV? Zeg, zo, ik zeg, zeg dan kan die letters niet lezen, truck. Ik zeg, ja, dan moet je bijbetalen. Ik zeg, waar staat dat? In de polis, wij die polis erop na houden, moet je bijbetalen. Nou slapen gaat niet, maar ik kan hem niet zo draaien. Ik kan hem niet zo draaien, wat? Ik krijg doorlegplekken, dat is ook niet fijn. Die man aan de overkant snurkt, echt een boomzorg is er niks bij. Het eten is niet tevreden in het ziekenhuis. Ik krijg zoutloos. Ik zeg: Hallo, zoutloos. Ik heb het niet aan mijn darm, ik heb het aan mijn arm. GELUIDEN. En jij, Jochie, wat heb jij? Ik zeg: Ik, juist ja, zie het niet, maar morgen worden mijn armen geamputeerd. Half over twee. Oh, dat is pas erg. Oh, dat is veel erg. Ja, dat is, oh, dat is erg. Zie, dus ik geef hem even een goed gevoel. Kleine moeite toch, of niet? GELUIDEN. Ander voorbeeld: politiebusje, politiebusje, onderweg naar de gevangenis. Hey kamerad, van wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan, ik was schuldig. ik zweer het je. Je hebt toch al iets gedaan? Nee, die agent zegt, meneer, we hebben beelden van u. Ik zeg, laat me kijken dan. Ik zeg, dat zijn zwart-wit beelden, dat kan iedereen zijn. Leuk niet. Ja, die man lijkt op me. Hij zegt, nee, u heeft twee keer geschoten. Ik zeg, je leuk, ik heb één keer geschoten. Ja, de andere keer in prang geluk, het pistool viel. Twee jaar heb ik gekregen voor die nonsens. Niet normaal, man, wat heb jij gedaan? Dus ik? Ja, ik niks.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 Let's do what you feel. Mango Jerry, en vooraf gegaan door, uh, haat toch even je mond man. Echt niet eens de tijd om een plaat af te kondigen. Begint die vent weer te brullen. <laughs> wat heb je dan allemaal? Aan? Ongeduldige artiest allemaal. Gewoon wachten op je beurt. Oké, okay, wat wou ik zeggen? Oh ja, ik wou zeggen dat het uh, uh, Mongo Jerry was met In The Summertime. Nou, het lijkt er nog niet erg op. Het is nog lekker koud buiten en uh, het gaat weer regenen ook, geloof ik. Maar goed, het uh, doet er allemaal niet toe. En uh, da, uh, na, da, daarna, daarvoor hoorde u uh, Najib Amali. En het kwam altijd erger. Ja, nou ja, zo kan je dus iemand ook inderdaad positief stemmen, hè. Toch gewoon iets te zeggen wat erger is dan hij heeft. ja, ja. Het is een remedie. Um, goed, we gaan verder met Common en John Legends. One day when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Glory. Oh, one day when the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 Afkomstig van Common. Samen met John Legend. En, nou ja, als je goed naar de tekst luistert, gaat het natuurlijk weer over. Uh, datgene wat er in uh, de Verenigde Staten nog wel eens misgaat. Met name uh, uh, bij de behandeling van politie van, uh, van, ja, van zwarte Amerikanen. Die, uh, waar vaak uh, toch wel een beetje uh, onzinnig geweld tegen gebruikt wordt. En ook dat komt hier dus te sprake in dit. Uh, in dit nummer. En het is weer eens raak. Hè? Want dit keer was het weer Baltimore waar het een en ander gebeurde. Ferguson kunnen we ons nog herinneren. Nou ja, het is allemaal... Uh, volgens mij zijn die politiemensjes daar een beetje een tikje te fanatiek. Tikje? Twee tikjes. Goed. Um, maar dat even gezegd hebbende gaan wij terug. <lacht> gaan we met een heel onschuldig recept verder. Het is dit keer. Nou, ho, ho, de... ho, ho, ho. Ik mag, mag nog niet. niet. Oh, je mag nog oh, helemaal niet. Ik ben veel te enthousiast, joh. Ja, je moet even wachten tot Angela oh, geweest is. Oh, sorry, Angie. Ik <tie> moet heel even geduld hebben. Ja, dat is voor mij al soms heel leuk. Ja, geduld is voor jou moeilijk, hè? <laughs> veel te enthousiast. Ja. Nou, dat weet je nu. Het ja. gaat nooit meer fout, nu. De, uh, ik beloof niks. <laughs> ik doe wel mijn best.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 De ingrediënten die nodig zijn: zijn 50 gram boter, 2 zakken aardappelpuree, een pot rode kool, het liefst met cranberry, die smaakt het lekkerste, 2 eetlepels paneermeel, een varkenshaas van ongeveer 350 gram, een bak champignons, een klein bakje trouwens, 175 gram, een zak eikenblad melange van 200 gram en 100 milliliter balsamico dressing. Ja, dat is nogal wat. Ja, het ging nu wel heel snel, maar het is allemaal terug te lezen op de site, gelukkig. Even kijken, de bereiding ervan. De oven voor verwarmen op 200 graden Celsius. De ovenschaal invetten met boter. De aardappelpuree bereiden volgens de aanwijzing op de verpakking. Intussen de rode kool laten uitlekken in een zeven met de bolle kant van een lepel het overtollige vocht eruit drukken. Ovenschaal bedekken met een laagje rode kool de aardappelpuree erover verdelen en bestrooien met paneermeel... en enkele klontjes boter erbovenop. Dat in de oven zetten. In ongeveer een kwartier goudbruin laten worden... en intussen de overige boter in een braadpan verhitten. De varkenshaas invrijven met zout en peper... en in ongeveer 5 tot 7 minuten per kant bruin en gaar bakken. De champignons schoonvegen en de laatste drie minuten lekker mee bakken... Varkenshaas even laten rusten en daarna in dikke plakken snijden. De eikenbladsla sla, besprenkelen met een dressing en serveren bij de plakjes varkenshaas met champignons en de rode koolschotel. Eet smakelijk, Ruud. Ja, dat is even lekker. Ja, toch? Eet, eet smakelijk. Ik heb niet eens een broodje. Oh ja, maar ja, dat, dat komt goed, hè? Oh dat komt goed. Tuurlijk. Oh jij gaat een broodje halen straks. Uh, volgende week ga ik dat wel weer doen. Net als vorige week. Hè. Dat heb ik ook heel braaf gedaan voor. Hè. Dat was heel braaf. Maar nu moet ik echt zo meteen heel snel wennen. Sss, het is vreselijk. Ja, helaas. In de keer honger te leiden tot vier. Dan... Nou, misschien is er wel een luisteraar die je komt verwennen. Zou het? Ja, jawel. We zijn er niet. Jawel. Nee. nee. Natuurlijk wel. Goed. Nou, oké. Okay, dit was het recept. Het water loopt je mond in, als je dat zou horen. <laughs> ja. En... Um... Mmm, hoor. Goed, nou, het gaat allemaal uh, natuurlijk op de radio een beetje snel. Dat snap ik allemaal wel. Dat is allemaal niet erg, natuurlijk. Maar u kunt het gewoon zometeen lekker nalezen. Op onze Facebookpagina pagina uh, www.facebook.com. Zandvoort Luncht. En daar staat het zometeen op met foto. Kunt u gelijk zien hoe het eruit ziet? Oh, lekker. Ja. Ja, dan kan je zien hoe het eruit ziet. Het is altijd handig natuurlijk, dat je dat weet. je Als hij er bij jou thuis dan heel anders uitziet, weet <laughs> je dat hij mislukt is. Ja, of nog lekkerder. Of dat nog kan lekkerder. Kan bijna ja. niet, maar. Nee, maar oké. Okay. Je weet het nooit. Blijf positief. Je weet het maar nooit. Nee? Oké, okay, nou, um, dat was het recept dus. We gaan uh, van lekker door met muziek. Jawel. Laten we dat maar doen. Ja. Lekkere muziek. Oh. Take this heart now, give it Everything, <laughs> it's your life now, live it Don't shy away, put all of you in it I'll be waiting here for you Show your face, don't hide it And I know you're scared to spread your wings, don't fight Again. So you can come back home again Ja, en dat was Matt Simons. You can come home again. Oh. Gisteren was hij nog te zien op de... Even wachten, even wachten. Gisteren, ja, dat toch even zeggen. Gisteren was hij uh, nog te, te zien bij, uh, bij Humberto Tan. En ja, toen had ik toch wel heel veel waardering voor hem. Want dat liedje wat hij, wat hij schreef, voor dat, voor dat meisje uh, Sister Love. Dat was wel heel erg mooi, hoor. En dat in een uurtje tijd. Dat vond ik heel knap. Uh, Rolf van Velsen dus. En uh, uh, dit is zijn uh, uh, nieuwe single. En dat heet Call It Luck.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 And hi. Gisteravond is dus nog te zien bij Umberto Tan. Met dat prachtige liedje voor dat meisje. Dat heet Sister Love. Echt mooi. Ja, even terug in de tijd met de cats. Sure he's, a cat. sure, he's a cat. Nobody's gonna argue with that. Sure. Jawel, um, een 52-jarige man uit Zandvoort raakte maandagavond ernstig gewond bij een mishandeling op de Hoge Weg. Het slachtoffer werd met onder andere hoofdwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 8 uur s'avond staken de man en zijn vriendin lopend de straat over. Over de Hoge Weg kwam een personenauto aangereden en die stopte niet voor de voetgangers, maar hij reed door. De slachtoffer werd hierdoor zo kwaad dat hij een klap op de auto gaf.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 Bovendien stellen ze dat er een veel betere locatie is. De vier plaatsen presenteerden gisteren op het Binnenhof eigen cijfers, beeldmateriaal en een alternatief. De Tweede Kamer ging onlangs akkoord met een kabinetsplan... om de drie locaties voor windmolenparken aan de kust aan te wijzen. Zij komen kilometers van de kust af te staan... maar de molens zijn zo hoog dat ze vanaf de kust goed te zien zijn. En daar protesteerde de kustgemeente tegen... Ze pleiten al meermaals voor een alternatieve locatie bij IJmuiden-Ver. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat een prima plek... waar de molens vanaf het land niet zichtbaar zijn. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat 6% van de toeristen... niet meer naar de kust komt als ze al die windmolens zullen zien. Dat lijkt vrij weinig, maar als je het omzet naar geld, ja, dan is het nog best veel. Langzamerhand worden mijn schilderijen drie-dimensionaler, zegt Lilian Gaus. Naast verf experimenteer ik ook met zand, papier-maché, karton, kalk, boomschors en acrylaat. Elke vier maanden mogen kunstenaars van de Beeldende Kunstenaarsvereniging Zandvoort, de BKZ, hun werk in de college-vergaderkamer van burgemeester Niek Meijer exposeren. Omdat de burgervaarder veel bezoek ontvangt, is het een goede gelegenheid om hun werk onder de aandacht te brengen.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 Helaas bleek dat ook uit de vele bevelde straten die het resultaat waren van het uitbundige feestgedruis. Gelukkig is de stad inmiddels weer schoon met dank aan Spaarnelanden. Landen. In totaal werd er tussen de 30 en de 50 ton afval opgehaald. Een vijfjarig meisje is dinsdag wel heel goed gebleken in verstoppertjes spelen. De politie in Haarlem is met meerdere eenheden op zoek geweest naar het meisje omdat zij vermist zou zijn.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 Je krijgt er tevens leuke informatie bij die van alles vertellen over de bieren. En in de regio Haarlem, Bloemendaal, Velsen en Heemstede krijg je ze ook nog eens gratis thuisbezorgd. We hopen wel dat er goed gekeken wordt naar de leeftijd van de geabonneerden. Want zo'n abonnement kan dan namelijk een stuk duurder uitvallen. Dus voor de liefhebbers kijk even op www.ophetweekend.nl Eergisteren was de zeeweg enkele uren afgesloten vanwege een ongeluk ter hoogte van de afslag van Parnassia Bloemendaal. Het ongeluk gebeurde rond half vier smiddags. Een man in een scoopmobiel kwam in botsing met een auto. Volgens de mediapartner RTV Noord-Holland... is nog niet bekend in welk toestand de scoopmobielrijder is. Hij is overgebracht naar het VUMC. Wel lagen alle onderdelen van de scoopmobiel over de weg verspreid... waardoor de indruk is dat het een heftig incident geweest is. De zeeweg werd pas om kwart over vijfde middags weer vrijgegeven voor het verkeer. En dit was het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking neemt geleidelijk toe, maar hij blijft tot ver in de middag droog. Daarna komt het wel tot enkele buien. Het wordt 14 tot 12 tot 14 graden bij een stevige zuidwestenwind.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 Stappen in het zand Maar wordt geruisloos Weggespoeld En vul mijn plek weer In de leegte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 Gedragen door het witte licht Kom ik los van wie mij maakte Knijpt de tijd zijn op. in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven. Ja. Jeroen van Koningsbrugge. Prachtige plaat op verzoek voor Ed die boven. dat hoort u ook af en toe als wat gewoon rotzooi tussendoor hoort. En uh, een gebrom en zo. Nou, je bent hier op de zolder. En dat uh, maakt af en toe een beetje geluid. Nou ja, maakt het allemaal uit. Uh, dat, er wordt gewoon gewerkt hierboven. Dus dan, uh, dat mag. Um, even denken. Ja, wit licht heet het nummer En het was Jeroen van Koningsbrugge Prachtige plaat trouwens uh, Dankjewel Ed voor het verzoekje En uh, we houden hem erin I do I believe that one day I will be Where I was Right there, right next to you And it's hard The days just seem so dark The moon and the stars And nothing without you Your touch, your skin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 van Sam Smith. Dan gaan we vrolijk verder. Jawel, we hebben nog even tot. 2. Uh, oh, dit is ook leuk, dit. Ja. George Ezra. God is blessed by the gods of me and you. We in the west, for to find ourselves some truth. Oké. Counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Ooh. what are you waiting for? No, what are you waiting for? What are you? Carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Me. What you, waiting for, no, what you waiting for. Nou, omdat je het zo vriendelijk vraagt, uh, Ezra, ze we de, de schuld aan jou geven. Dat lijkt me heel simpel. George Ezra was dat, en uh, dat noemen we, dat heet de Blame. On me. Binnenkort uh, volgende week, dames en heren. Uh, wat u weet, is hier, we hebben hier zo'n tegenwoordig zo'n man aan het werk. Hè, die is een beetje gek. Ja, een beetje dol is die. Want die geeft dus regelmatig gewoon zijn hele nachtrust geeft hij eraan. En dan gaat hij hier uh, zeven uur lang radio zitten maken. Dat lijkt wel gek. Maar goed. <tok> uh, <laughs> Volgende week donderdag is dat ook weer zo. Dan uh, gaat hij dat doen van 7 op, uh, 7 op 8 mei. En dan krijgen we de Nacht van de Sol. Ja. Nou, daar ben ik toch benieuwd naar hoor. De Nacht van de Sol. Nou, uh, Willem, ik zal je vast een suggestie doen... met een nummer wat in de Nacht van de Sol... Zeker niet mag ontbreken. Want dit is... Soul met een hoofdletter S. Van een van de grootste... Aller aller beste soulzangers Die er ooit... In de wereld geweest zijn. Redding. En het nummer wat we van hem gaan draaien is... Zo mooi. My Lover's Prayer. This is my love. album, The Dictionary of Soul. Nou, en zal ik er dan nog maar eentje achteraan doen? Deze dan. You. Want dit is Zandvoorts grootste zoolzanger, ik. denk Clark. Too long. De vader van, weet je wel. I don't want to stop now. is growing cold, but my love is growing stronger, baby, as a fair, a fair rose, I've been loving you, I a tiny, tiny bit too long.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 But my love was growing stronger, darling, as it became a habit to me. ooh I've been loving you, yeah, I've been loving you. I can't, I tiny bit it too long. And I don't wanna stop now. Natuurlijk. Opname 1988, live opgenomen in Beverwijk in Hoefa, er is ook zoveel bloes. Mijn oude beentje, ja. Maar het blijft toch lekker hoor. Man blijft geweldig. Jammer dat hij niks meer doet. Sorry De Deen, kom op nou. <laughs> I've been loving you too long van Autos Redding, vertolkt door Dane Clark. Nou dus. well, uh, Willem, dit kan hij ook in die solnacht hoor. Kan zolder weer. Oké. Thank you. Thank you, jawel. Thank you, thank you. Come on, Jimmy Boy, let them hear it. Oh, dan krijgen we er nog een. Nee, dat doen we niet. voor nee, mij. nou is het mooi geweest. We gaan naar de laatste plaats voor vanmiddag. the night the heavy en dan gaan we naar de vinyljaren. Tot zo. Of zo. of We Volgende keer draaien we hem weer eens helemaal. Deze Brandon Flowers met Can Deny My Love. Want het is, het is tijd. Ja, het is gewoon tijd. Ja. We zijn bijna toe aan het uh, nieuws en het weer van twee uur. En na het nieuws en het weer van twee uur uh, gaan we natuurlijk vrolijk verder met uh, uh, de viniljaren... Het zal iets anders gaan dan normaal. Maar dat eerste uur denk ik wel. Want uh, de vernieuwde lijst van de Vinyl 50 staat nog niet online. Dus daar kan ik nog niks mee doen op dit moment. Uh, de top 3 is ook nog hetzelfde. Maar die vond ik volgende, vorige week uh, ronduit walgelijk. Dus die ga ik niet nog een keer draaien. Maar misschien is hij tegen die tijd net vernieuwd. Je weet het maar nooit. Maar nu nog niet. Dus de eerste uur gaan we gewoon. Dan heb ik twee platen klaar liggen. En natuurlijk is dat ons classic album Brothers in Arms van Dire Straits. En de nieuwe van Baudouin de Groot, Achterklas. En mocht de lijst ondertussen wel vernieuwd worden... nou, dan gooi je hem er wel in. Zo is dat. Goed, ik ga eventjes uh, een bakje koffie pakken. En uh, ik zie u weer aan de andere kant van twee uur voor de Vinyljagen. Tot zo.